Jeroen van Kamp met het nationaal. De Turkse premier Davutoglu heeft verklaard dat de veiligheidsoperatie tegen aanhangers van de Islamitische staat en Koerdische militanten na vandaag verder gaat. En noemde de IS net zo'n grote bedreiging voor de Turkse veiligheid als radicale Koerden. Bij een grote politieactie tegen terrorisme heeft Turkije vannacht 251 mensen opgepakt. Het gaat om Koerdische militanten en mensen die zich bij IS zouden hebben aangesloten. En vannacht hebben Turkse F-16's ook voor het eerst aanvallen uitgevoerd op doelen van IS in Syrië. De handel naar Rusland is in de eerste vier maanden van dit jaar bijna gehalveerd. Er werd voor 800 miljoen euro minder machines, tractoren en kaas geëxporteerd. Dat meldt het CBS. Het meest getroffen worden fabrikanten van computers en computeronderdelen, landbouwvoertuigen en tractoren. Die sector leidt een exportverlies van ruim 400 miljoen euro. De uitvoer van bloemen en planten, groente, fruit en kaas daalde met 184 miljoen euro.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 België verhoogt tot 2018 stapsgewijs de accijnsen op diesel, alcohol en sigaretten. Dat is goed nieuws voor pomphouders en middenstanders langs de grens. Die hebben het namelijk zwaar door de grote prijsverschillen tussen Nederland en België. Nu de prijzen in België omhoog gaan, kan over een tijdje niet meer goedkoper getankt worden over de grens. De Belangenvereniging voor Tankstations reageert verheugd op het nieuws, maar vreest dat ook Nederland op termijn de accijnsen gaat verhogen. België neemt de maatregel om een verlaging van de belasting op arbeid te kunnen bekostigen. Het weer. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het ook regenen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was. Dit is René Passet van de ANWB. Het is druk op de weg in Nederland, maar in de Randstad valt het eigenlijk wel mee met het aantal files. Alleen op de A28 Zwolle Amersfoort nu wat drukte bij Leusden, 4 kilometer. En rond Leiden is het druk vanwege de afgesloten N44-A44. De weg is daar tussen Leiden en Leiden-Zuid dicht vanwege werkzaamheden. Omrijden, dat kan het beste via de A4 en de N14. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Wil je hem weten? Dat wil ik wel weten. Nou, dat gaan we laten horen en dan gaan we daarna meteen beginnen... met de rode lantaarn drager van deze week met de nummer 40. Mijn eerste top drie van vorige week. No, wanna... Nummer 3.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 the token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 So live a life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 Ik staat die pas in de lijst en nu is hij al op zoek retour, walk the moon, shout Up in de Hens 39 deze week. Twee plaatsen gezakt, komt omdat het ook een herintreder is natuurlijk, het is een iets wat uh, oudere plaats, maar nu door deze zomerse tijden, ja, gaat Europa gekke dingen doen en die pakt dat soort nummers op, net zoals het nummer dat op uh, 33 staat, Burdi.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 We eindelijk weer een week in een, een, een nummer erin die echt met alleen maar instrumenten is gemaakt en niet door computers. Five seconds of Summer, maar nog opnieuw binnengekomen deze week op uh, 38 hier in de Euro Breakdown op CFM. En ik ben benieuwd wat deze Australische wint in de toekomst nog voor ons gaat brengen. Ben je dat ook uh, benieuwd naar? Uh, luister dan gewoon uh, iedere week naar... De Euro Breakdown. In nummer 35 gaan we naartoe. Demi Lovato met Cool for the Summer. week 1 plaats, gestegen van 36 naar 35, wat meteen de hoogste notering maar voor deze Demi Lovato met Cool for the Summer. En als je zo naar buiten kijkt, ja, dan is de zomer, ja, die is er heel eventjes niet. Ondanks toch iedereen uh, in uh, korte broeken loopt en uh, dat soort gekkigheid. En uh, als ik dan zo kijk naar de toeren, hè, die is op dit moment bezig, de toeren van France natuurlijk. Daar schijnt allemaal de zon. Huh, vervelend nou. Maar goed, hè, dat hoort erbij.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 Nee, want jij bent de schrijver uh, van, uh, van Bab. Ja. Nee, we hoorden naar Boutje en het leek echt... Als je zo heel snel achter elkaar praat, lijkt het net alsof hij Bab zegt. Oké. Okay. Maar je hebt een hele tekst omheen gefilosofeerd? Ja. Oké, okay, ja. laat horen. Nee. Waarom niet? Waarom wel? Weet je, meidje, ook... Nee. Oh, dat is er niet bij. Nee, want ik had uh, vorige week opgeroepen. van... Ga alsjeblieft naar, naar de studio langskomen, degene die het heeft geschreven. En uh, nou, daar ben je! Gelukkig! Waarom? Alleen zonder, alleen zonder tekst. Ja, alleen zonder tekst, dat is weer wat minder, hè? Ja. Maar waarom heb je het geschreven? Ja? Ja. Het is, het is radio, dan moet je ja. praten, hè? Nee, ja. Ik... <laughs>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 It's on the There's something like right. about you. There's something like about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something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 Ik weet niet wat het is met die sterren van Amerika, maar op een, een of andere manier ja maken ze er altijd een uh, mooi zootje van. Nou, een mooi zootje maken we ook van de hitlijsten. Wat een rotbruggetje zeg. En we gaan gewoon verder uh, met de hitlijsten. Straks heb ik nog wel uh, meer uh, artiesten nieuws voor je. En uh, gaan we naar de Nederlandse Top 40 kijken.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 Over die uh, gaat uh, pijn doen, vraag maar aan Sander. Die weet er alles van. En helemaal die ijzerwinkel uh, die, die hij uh, in zijn mond heeft, dat doet pijn, hè, jongen? Nee, in het begin wel, maar nu bijna niet meer. Nee? Nee, alleen omdat ik nog een groter staafje in heb. Wil je een grotere staaf in je mond? Wat zeg je nou? Nee, ik moet er het is, uh, het is tien voor vier, hè. even rustig aan met je teksten. Ja, nou, maar vijf zit in de klok. Ja, maar toch, uh, dit is meer een gesprek voor s'avonds. Ja, dat is waar. <laughs> nee, maar ik heb natuurlijk nu nog het begin, uh, staafje. Een beginstaafje. Het ja, beginstaafje? Ja. Ik blijf eruit, je, het raar vinden dat je het zegt, het beginstaafje maar in mijn mond. zo heet het. Ja, ik, ik het noem het gewoon een piercing opstel. hoor. Ja, oké, okay, mijn andere piercing, mijn grote piercing. Ja. Maar ik moet er even een kleinere piercing in doen, want ik kan bijna niet slikken en praten. <laughs> Staaf in je mond en je kan niet slikken. Nou, <laughs>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 Nou, het meeste dat er nu in is, zijn die uh, piercings in je oorlogen. Ja, van die. Uh, van die Julu, uh, Ja, zulu dingen. Dat vind ik helemaal niks. Nee, nou, ik Net, net zoals ik met de tatoeages, ja, ik heb op een gegeven moment ook een hele periode, dat, dat noemden wij toen altijd de uh, slettenstempel. Had je op die onderrug, ik vind het af en toe best mooi hoor, maar op die onderrug heb je dan zo'n tribal zeg maar voor die meiden. Ja. Met de slettenstempel. Ja. Dat, dat zie je ook je, niet meer. Dat als je net met Donald Logo er bovenuit gaat komen. Ja, precies, dat dan. ja. Ja. Maar goed, uh, je hebt ijzerwaard in je mond. Geweldig. Ja. Hé, hey, ehm... Um, ja, uh, ja, nee, ik zit te denken. Zullen we gewoon de nummer 20 gaan draaien? En dan zien we wel uh, verder ver we komen. Ja. Zo, direct het volgende uur gaan we sowieso kijken naar uh, de Nederlandse top 40. Uh, hoe die eruit ziet. Ik heb nog een beetje artiestennieuws en we gaan ons opmaken voor de top 3 van deze week. Hoe die eruit ziet. Uh, ik ben benieuwd. Maar eerst voor Vera Williams met Freedom. Op nummer 20, snel stijgen van deze week. Zes, uh, vijf plaatsen gestegen van 25 naar 20 toe. Carl Williams met zijn nieuwe single Freedom, hier op CFM. Builder.